Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Plagiaatminister vertrekt zonder schuldbekentenis. Een derde klachten over RK Kerk onbewezen. En de sneeuwstorm in de Verenigde Staten is voorbij. Het weer. Het sneeuwgebied trekt over Nederland met aan de kust vooral natte sneeuw en regen. Vanavond en vannacht nog meer sneeuw. Maar in het zuiden-oosten droog met opklaringen. Minima vannacht tussen min 1 en min 5 graden. In de loop van morgen overal droog, met af en toe zon. En dan wordt het 1 à 2 graden boven nul. De Duitse minister van Onderwijs is alsnog opgestapt vanwege plagiaat. Annette Chavaan zou in haar proefschrift... 33 jaar geleden hele stukken tekst zonder bronvermelding hebben overgenomen. Haar dokterstitel werd haar eerder deze week al ontnomen. Vandaag hielp Chavaan samen met bondskanselier Merkel een persconferentie. Merkel zei dat het ontslag van Chavaan haar zwaar viel. Meine Damen en Herren, Annette Chavaan had mij gesternavond Ihren Rücktritt vom Amt des der Bundesministerin für Bildung und Forschung angeboten. Ik habe diesen Rücktritt sehr schweren herzens angenommen. Correspondent Wouter Meijer over het ontslag van Chavaan. Het is geen fijne beslissing voor Merkel. Uh, ze noemde het vertrek pijnlijk. Uh, volgens Merkel was Chavaan ook een uitstekende minister. En we weten ook dat ze een goede vriendin en vertrouweling van Merkel was. Ze was een van de langstzittende ministers in Merkels kabinet al sinds 2005. Dus dus een echte, echte aderlating voor Merkel. Ja, Merkel steunt daar van de week nog. Chavaan gaf nog aan uh, niet op te willen stappen. Waarom vertrekt ze nu wel? Ja, blijkbaar heeft Chauvin ingezien, of Merkel heeft haar uitgelegd... dat weten we natuurlijk niet hoe dat gegaan is. In ieder geval dat die affaire te veel schade oplevert voor haar functie. Want ze is niet minister van vis of verkeer... maar van wetenschap en onderwijs tenslotte. En ook voor de regering van Merkel. Hè. Er zijn verkiezingen over negen maanden in Duitsland. En zo'n zaak zou gaan slepen, ook omdat Chauvin met de rechter wil... om de beslissing van de universiteit aan te vechten. Zoiets kan maanden duren, elke stap daarin is weer het nieuws. En zo'n slepende affaire in de media kan Merkel absoluut niet gebruiken... in aanloop naar de verkiezingen. Goed, Chauvin. Stapt dus op. Erkent ze daarmee dat ze plagiaat heeft gepleegd? Nee, nee ze treedt wel af, maar houdt vol dat ze niks heeft vervalst. niks heeft overgeschreven naar proefschrift. En ze gaat het ook aanvechten. Maar de ervaring leert wel in Duitsland dat je daarmee bij een rechter weinig kans maakt. Als de universiteit, je een de, de universiteit die jou die dokterstitel heeft gegeven, als die hem eenmaal afpakt, dan is er meestal geen reden meer aan, ook niet bij de rechter. Het is dus de tweede minister uh, al die wegens plagiaat vertrekt onder Merkel. In 2011 ja. stapt uh, Gutenberg van Defensie op Schavaan. Uh, verantwoordelijk dus voor onderwijs en wetenschap... zei toen dat ze zich voor hem schaamde. Komt die uitspraak nog terug? Ja, die uitspraak is de afgelopen dagen natuurlijk veel geciteerd. En ook de beelden van toen van een optreden... waar zij samen met Merkel was... op het moment dat Gutenberg zijn aftreden bekend maakte. Uh, op die beelden zie je dat Merkel iets leest op haar mobiele telefoon... dat zwijgend aan Chavaan geeft. Die leest het ook en geeft hem dan terug... met een soort grijns van voldoening. Zo van zie je wel, die prutser. Zij heeft eigenlijk voor altijd volgehouden... dat Gutenberg geen echte wetenschapper was. En zij wel. Dus dat maakt het ook des te pijnlijker... dat zij nu alsnog haar baan kwijtraakt... door een plagiaat van, let wel, 33 jaar geleden. He, bijna alle misdrijven. Die je kunt plegen voor jaren, maar zoiets kun je ook... na 33 jaar kan het nog steeds je baan kosten. Wouter Meijen, dank je wel. De gemeente Rodenboog van Loppersum stelt voor... om in zijn gemeente een informatiepunt van de NAM te openen... vanwege de aardbeving in het gebied. Inwoners zouden volgens Rodenboog bij een loket op het stadhuis terecht moeten kunnen... om bij schade na een aardbeving samen met iemand van de NAM... de benodigde papieren in te vullen. De Nederlandse aardoliemaatschappij staat welwillend tegenover het idee... Aanleiding voor het plan van Rodenboog is de nieuwe aardschok... van vanochtend bij het Zand in de gemeente Loppersum. Die had een kracht van 2,7 op de schaal van Richter. De bevingen werden veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Bijna een derde van de klachten over seksueel misbruik... in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland wordt niet gegrond verklaard. In die gevallen ontbreekt ons ondersteunend bewijs. In de meeste gevallen kunnen klachten dus wel bewezen worden. Dat zei Wiel Stevens, de voorzitter van de commissie... die de klachten behandelt. In het RKK-radioprogramma Kruispunt. En hij heeft er moeite mee. Ik vind het verschrikkelijk. Iedere keer als ik een klacht niet gegrond kan verklaren. daar heb ik last van. Omdat ik er vaak doorgaans van overtuigd ben. dat het wel gebeurd is. Uh, alleen er moet meer zijn dan iemand op zijn blauwe ogen vertrouwen. De klachtencommissie heeft intussen zo'n 500 klachten behandeld... en er liggen nog 500 klachten op de plank te wachten. Het werk gaat door omdat er nog dagelijks nieuwe klachten binnenkomen. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. De sneeuwstorm in het noordoosten van de Verenigde Staten is voorbij. Er zitten nog meer dan 650.000 huizen zonder stroom. Veel elektriciteitskabels die boven de grond lopen... zijn door de grote hoeveelheden sneeuw en door de wind geknapt. Hoe groot de schade is, is nog niet overal duidelijk. Het Amerikaanse Weerbureau waarschuwt dat reizen nog steeds gevaarlijk is. In de staten Massachusetts en Connecticut mogen nog geen auto's rijden. Het vliegverkeer wordt langzaam weer opgestart. In de sneeuwstorm is een man om het leven gekomen. Hij werd aangereden door een automobilist die de macht over het stuur was kwijtgeraakt. De leden van het CDA mogen volgend jaar de lijsttrekker... voor de Europese parlementsverkiezingen kiezen. De Christen-Democraten hielden ook al een ledenraadpleging... om de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen aan te wijzen... Dat werd Sibran Buma. Wim van der Kamp, nu al de leider van de CDA-delegatie in Europa... heeft al aangegeven dat hij opnieuw lijsttrekker wil worden... bij de Europese parlementsverkiezingen. Die worden dus volgend jaar gehouden, in mei of juni. De exacte datum moet nog worden bepaald. Het Oud-Kamerlid Rick Grashof is in de race voor het voorzitterschap van GroenLinks. Hij is een van de drie kandidaatvoorzitters die de partij vandaag heeft gepresenteerd. Zijn concurrenten zijn Lot van Hooydonk, adjunct-directeur van de Natuurfederatie Utrecht en de Leidse gemeenteraadsvoorzitter Pieter Kos. De leden kiezen de nieuwe voorzitter op voor het partijcongres van 3 maart. In delen van Nederland is het carnavalsfeest losgebarsten. Vooral de treinen richting het zuiden natuurlijk, zaten vol met verklede feestvieders. In sommige steden begon het katholieke feest gisteren al. In Brabant en Limburg zijn de carnavalsoptochten en feesten in volle gang. In Culemborg Gelderland werd de carnavalsoptocht afgelast... omdat er te veel sneeuw ligt. De GGD adviseert carnavalsvieders om zich warm aan te kleden omdat het dit weekend erg koud wordt, vooral s'nachts. In een megastal met 20.000 varkens in Moergestel... heeft een grote brand De varkens zijn ongedeerd gebleven. De brand woedde in een opslagruimte. Volgens een woordvoerder van veiligheid was het een heel grote brand. De brandweer wist de muur tussen die ruimte... waar de brand woedde en de stallen te redden... waardoor de brand dus niet oversloeg... en de 20.000 varkens gespaard bleven. De Canadese astronaut Chris Hadfield heeft samen met Ed Robertson... zanger van de Bare Naked Ladies een duet opgenomen. Hadfield deed dat vanuit het ruimtestation ISS. Robertson stond in een studio in Toronto. Het idee kwam van de astronaut, zegt Robertson. Chris said, I'm going to be up there for six months... and I'd really like to do some recording while I'm up there. Would you be interested in doing some co-writing with me? And I was like, uh, let me check my schedule. Yes. <laughs> Het liedje heet Is Somebody Singing, inderdaad, ISS, en het klinkt zo. In mei gaat Chris Hadfield het nummer live uitvoeren vanuit het ISS... dan samen met scholieren uit heel Canada. Sport. Ben Kramer heeft zich als eerste Nederlander geplaatst voor de wereldkampioenschappen afstanden in Sochi in maart. Kramer verdiende het ticket door de wereldbekerwedstrijd in het Zuid-Duitse Insel op de 5 kilometer te winnen. Hij reed een baanrecord van 6 11, 76 Verslaggever Sebastian Timmerman. Kramer reed een sterke en solide 5 kilometer. Hij moest het in de laatste rit opnemen tegen Jorrit Bergsma, een van zijn grote concurrenten dit seizoen op de langere afstanden. En tot de 3 kilometer was het een aardig gelijkopgaand duel. Daarna waren twee flinke tempoversnellingen van Kramer voldoende om het verschil te maken. Bob De Jong rijdt de tweede tijd, ruim twee seconden langzamer dan Kramer, en Bergsma de derde tijd. Een Nederlands podium dus op de 5 kilometer. Op de 1500 meter bij de vrouwen was dat bijna het geval. De Russische Yekaterina Shikova voorkwam een Nederlands podium door derde te worden. Olympisch kampioene Irene Wüst wint haar eerste wereldbekerwedstrijd op de 1500 meter van dit seizoen en doet dat in een beste seizoenstijd 1:55.95. Diana Valkenburg wordt netjes tweede met bijna een halve seconde achterstand. Linda de Vries eindigt op de vierde plaats. Nederlanders zijn ook altijd erg goed in het marathon schaatsen, maar op de massastart, de mini-marathon, zijn de Nederlandse vrouwen voor de tweede keer dit seizoen verrast door een jonge Koreaanse. Bo Run Kim wint ook in Inzol de massasprint en is de nieuwe leider in de stand om de wereldbeker. Tennisser Robin Haase is er niet in geslaagd de finale te bereiken... van het ATP-toernooi in Zagreb. Haase verloor in de halve finale in twee sets van de Oostenrijker Jurgen Meltzer. Jesse Houta Galung heeft als enige Nederlander de tweede ronde bereikt... van de kwalificaties van het ABN AMRO-tennis-toernooi. Houta Galung won in drie sets van de Rus Tursonov. Matwee Middelkoop en Fabian van der Lans werden uitgeschakeld. Middelkoop verloor van de Fransman Oana... van der Lans van de Amerikaan Rajiv Ram. Nog meer tennis, want de Nederlandse vrouwenploeg heeft het toernooi om de Fed Cup afgesloten met een zege op Luxemburg. Richelle Hogenkamp en Arantza Rus wonnen in het Israëlische lat beide hun enkel spel. Maar dat resultaat baatte het team van captain Manon Bollegraf niet. Bulgarije won van Slovenië, werd winnaar van de pool en mag daarom naar de playoffs voor promotie naar de wereldgroep. Judoka Dex Elmond is met succes teruggekeerd op de Tatami. De tweevoudig vieze wereldkampioen in de klasse tot 73 kilogram won Brons op de Grand Slam van Parijs. Elmond verloor in de halve finale van de Braziliaan Medonca... maar herstelde zich in de strijd om het brons tegen de Belg van Tichelt. Wilrennen Lars Boom heeft maar één etappe van zijn leidersstrui... in de ronde van de Middellandse Zee kunnen genieten. Boom moest de leiding in het klassement na de vierde etappe afstaan... aan de Belg Monfort, al is het verschil slechts één seconde. De winst in de vierde etappe was voor de Fransman Perrault. Booms ploeggenoot, Balken Mollema, werd derde achter de Italiaan Reda. De renners van Garmin gingen niet meer van start... want de fietsen van de ploeg van Thomas Dekker... en de gebroeders Kreder waren s'nachts gestolen. Er is verkeer. En bij de ABB zit Dennis Mooij. Een hele goede avond... Um, het sneeuwt her en der in het land en na die sneeuwval is het uh, uh, plaatselijk glad. Uh, zo zijn er een aantal snelwegen mooi wit geworden. zoals het uh, helemaal wit op de A6 in Flevoland. In beide richtingen tussen Almere en Lelystad rijdt het daar over een kilometer of 15 stapvoets. Of langzaam in ieder geval. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. Tussen Nijkerk en Strandhorstad 7 kilometer. De weg is weer vrij. De hoofdpunten van deze uitzending. Plagiaatminister vertrekt zonder schuldbekentenis. Bondskanselier Merkel betreurt het vertrek van haar onderwijsminister. Een derde van de klachten over de RK-kerk zijn onbewezen. In de meeste gevallen wegens ze het breken van ondersteunend bewijs. En de sneeuwstorm in de Verenigde Staten is voorbij. Dit was het uitgebreide internationaal zo dadelijk Pavlov van de VPRO.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 Deze week verscheen Marc Dutru in Brussel voor de rechter... met het verzoek om zijn straf buiten de gevangenis voor te zetten. Hij was niet gevaarlijk meer, hij was een ander mens geworden, zei hij. Maar kun je jezelf tot een ander mens maken? En wat van onszelf is onveranderlijk? Straks een gesprek met filosoof Jacques Bos... van wie volgende week het boek Het Ongrijpbare Zelf verschijnt. En we hebben live muziek van A Mystery. Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. Die boodschap hebben wij de laatste jaren zo vaak gehoord... dat we er ook een beetje in zijn gaan geloven. Amerikaanse onderzoekers tonen aan dat die boodschap onzin is. De psychologische verschillen tussen man en vrouw... zijn veel kleiner dan ons wordt voorgehouden. We praten hierover met wetenschapsjournalisten Asja ten Broeke... en met schrijver en cabaretier Hans Dorsten. Asja, wat hebben die onderzoekers nou precies aangetoond? Um, wat ze hebben aangetoond is dat je mannen en vrouwen niet als twee afzonderlijke klassen kan zien. He, je hebt bijvoorbeeld he, in, de, in de soort knaagdieren heb je hamsters en kavia's, maar je hebt geen kamsters. Nou, denken ze, hebben zij gekeken, kun je nou in de categorie mensen he, die mannen en die vrouwen als twee afzonderlijke klassen zien? Nou, moet je je een beetje zo voorstellen. Stel je hebt een stapel kaartjes. En op de kaartjes staan geslachtsdelen. He, piemels, vagina's. Nou, dan lukt het je vrij aardig om op basis van puur wat er op dat kaartje staat... een stapeltje mannen en een stapeltje vrouwen te maken. Dat is niet zo moeilijk. Maar stel nou dat op zo'n kaartje een psychologische eigenschap staat... zoals empathie of zorgzaamheid. Dat is eigenlijk wat die onderzoekers zich hebben afgevraagd. Zou het dan ook lukken om twee van die stapeltjes te maken? één voor mannen en één voor vrouwen. Ja. Nou, dat hebben zij niet met kaartjes gedaan met ingewikkelde statistiek. En nou blijkt... Je gooit alle mensen met veel empathie op de vrouwenstapel, hè, volgens het stereotype. Je gooit alle mensen met weinig empathie op de mannenstapel. Dat als je dan gaat kijken wie je daadwerkelijk man of vrouw is, dat die twee stapels nergens op slaan. Dus, dus je kan niet, bij de stapel empathie zitten net zoveel mannen bij wijze van spreken als vrouwen. Ja, je kan niet op basis van iemands um, karaktereigenschappen zeggen dat je man een vrouw is. En daaruit volgt dat als je weet wat er in iemands onderbroek zit... je daaruit ook niet kan afleiden wat voor karakter iemand heeft. En noem nog eens wat van die eigenschappen. Want uh, de, de empathie wordt al een heel stereotyp aan een vrouw ja, toegeschreven. Wiskundig inzicht misschien aan een man. Ja, ze hebben gekeken naar 122 eigenschappen. Um, daaronder bijvoorbeeld hoe kieskeurig mensen zijn ten opzichte van een seksuele partner. Eh, wippen ze met iedereen of niet? Um, of ze geïnteresseerd zijn in wetenschap, of ze in one-night stands interessant vinden. Maar ook gewoon hoe mannelijk of hoe vrouwelijk mensen zich voelen op bepaalde schalen. Dus zelfs een eigen psychologisch eigenschap als mannelijkheid of vrouwelijkheid is eigenlijk niet volgens stereotype man-vrouw. Ook verdient. vrouwen kunnen zeggen, ik voel me mannelijk. Ja, en dat komt omdat wat zij zeggen, wat heel belangrijk is... in hun onderzoek, is dat één persoon op al die verschillende eigenschappen... niet altijd per se op dezelfde plek op het mannelijk-vrouwelijk continuum scoort. Dus je kan bijvoorbeeld heel vrouwelijk zijn wat betreft zorgzaamheid... en heel mannelijk wat betreft je houding ten opzichte van one-night stands. Dat kan allemaal in één persoon verenigd worden... en daarom lukt dat, dat categoriseren en dat in hokjes stoppen ook maar niet. Nee, en uh, uh, dat is uh, verrassend. Of, of, jij hebt trouwens zo'n boek geschreven, Man-Vrouw. Ja. ja, dat heet ietsje anders. Dat heet: hoe heet dat? Het IDMV. Het idee ja. Maar in hoeverre was dit voor jou verrassend? Helemaal niet. Ik heb een boek geschreven, dat in 2010 is dat uitgekomen. En daarin betoog ik eigenlijk dit. Op basis van onderzoek dat toen al bekend was. Uh, namelijk dat mannen en vrouwen um, ontzettend op elkaar lijken in bijna alles. Er zijn een paar dingen waar ze verschillen. Dat zeggen ze ook, bijvoorbeeld fysieke kracht. Daarvan hebben mannen dan toch wel echt meer. Ook hoe vaak mensen zeggen te masturberen. Of hoe vaak mensen zeggen porno te kijken. Is een heel bekend voorbeeld van iets waar toch mannen en vrouwen wel een beetje uiteenlopen. Maar um, we zien al jaren, al zeg maar sinds de tweede e Feministische golf dat mannen en vrouwen dicht naar elkaar toe zijn aan het gaan. En dat zeggen deze auteurs ook. De wetenschappers weten dit eigenlijk wel. Het zijn lieden als John Gray van mannen komen van Mars... en vrouwen komen van mm -hmm. Venus. En leken die nog steeds denken dat je aan de ene kant mannen hebt... en aan de andere kant de vrouwen... en nooit zullen die twee elkaar ontmoeten, zeg maar. Hans Doorstein, ben je overtuigd? Nee. Nee. Ik wil het ook niet. Maar, waarom niet? Ik, ik, Verdomd. Ik vind het verschil veel mooier dan de overeenkomst. Dus het, het kan allemaal best. Je begrijpt ook best. We zijn mensen, dus het kan niet, niet zijn dat, dat er twee verschillende categorieën zijn. Maar er zijn zulke uh, niet die te onderzoeken verschillen. Noem maar eens een oh. paar. Nou, ja, even kijken. Blijf bij de microfoon, hè? Ja, zeker. Ik ga het draadje af. Ja, uh, uh. We hebben het over psychologische nee? verschillen. Ja, precies. Dus, en dan, dan kan je het niet hebben over dan, Maar dan, dan is het nogal makkelijk om te gaan onderzoeken... agressie, enzovoort, enzovoort. En daar ben ik meteen mee eens. Maar hoewel, agressie, dat vind ik nou een van de overtuigende dingen. Nou ja, u schudt van nee. nee maar ik vind, dat, ik, vind dat, <lacht> ik vind dat. Ik vind dat. Want maar, t, trouwens, uh, misschien... Dat kan gewoon met cijfers bewezen worden. De in de gevangenissen zit een groter percentage mannen. En dat percentage is niet 1% of 2%, maar dat is veel groter. En dan zou ik zeggen. En daar klamp ik me nu aan vast. Ja, <laughs> vrouwen zijn maar... niet zo gemeen en hard als mannen. Als je kijkt naar agressie als psychologische eigenschap... dan blijkt dat ook daar mannen en vrouwen eigenlijk nauwelijks uiteenlopen. Hoewel, en dit is misschien belangrijk voor hoeveel mensen er dan in de bak komen... Uh, mannen als ze agressief zijn vaker slaan en vrouwen vaker schreeuwen. Maar dat heeft waarschijnlijk vooral te maken met een gebrek aan fysieke kracht uiteindelijk... Maar precies, wat, wat maar, vind jij zo mooi aan die verschillen tussen mannen en vrouwen? Nou ja, kijk, daar is de, de, de, de is de hele dichtkunst op gebaseerd. Dus daar ga ik niet in één klap op een boord gooien. Doordat de Amerikaanse zegt van ja, deze is maar precies hetzelfde. <laughs> nee, kijk, ik, ik wil er ook in, in blijven geloven hoor. Dus dat, uh, dat maakt mij mo een moeilijke gesprekspartner. <laughs> maar uh, wat is je eigen ervaring dan? Dat het, dat het echt. Uh, nou, uh, ik, mijn ervaring met, is dat. Uh, ik, sta, ik stond er vroeger paf van dat, dat vrouwen dus ook slechte eigenschappen hebben. Ja. Af en toe. Mm -hmm. Niet zoveel als mannen. <laughs> maar. <laughs> maar vind je jezelf vaak moreel slechter dan een vrouw? Ja, ik heb me altijd ondergeschikt gevoeld aan de vrouw op, op ethisch gebied. Ik heb altijd maar... Ik, heb altijd, ik, ik, ik geloof dat ik een paar jaar geleden tot de ontdekking kwam... dat vrouwen ook naar het toilet gingen. <laughs> Dat stelde mij al uh, uh, verschrikkelijk uh, teleur. <laughs> Overigens, maar, wat maar, betreft ethiek, de, hebben ze, daar hebben ze ook naar gekeken in het onderzoek. Hè? Dat, uh, dat staat ergens uh, op uh, pagina 18 uh, staat dat ze hebben gekeken of mannen en vrouwen anders redeneren over ethische dilemma's. Bijvoorbeeld, of mannen meer geneigd zijn om een soort van juridisch argument te gebruiken. Want het is rechtvaardig om het zo te doen, terwijl vrouwen meer een empathisch argument gebruiken. Is ook niet zo, sorry. Nee. Nee, ja, nee. ze gebruiken allebei oh. dezelfde soort argumenten. Precies, maar <laughs> nee. ik weet, ik, ik, het, is, het is ongeveer hetzelfde. Kijk, uh, ze dachten ook dat met Darwin het hele, uh, het hele scheppingsverhaal uh, uh, verwoest was. Uh -huh. en dat, dat is ook zo. Maar Darwin heeft het alleen maar over de diversiteit gehad. En, en niemand, we zijn geen stap verder gekomen vanaf het moment... Want, want je, je blijft altijd aan vragen... hoe is het in godsnaam mogelijk dat het er is? Maar we dus zijn toch wel verder gekomen? Ja, moet ik niet over zijn kant laten gaan. Het spijt me heel erg. Kom maar dan. Maar dat, de kennis over evolutie heeft toch zoveel prachtigs toegevoegd er aan... Rond. ik ben er zelf een dolle liefhebber van. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat we nu weten hoe, hoe, hoe de hele kosmos ontstaan is... en hoe, hoe die aarde... We uh, weten wel aanzienlijk meer. Hoe, nou, hoe het leven op aarde gekomen is, weten we nog steeds niet. Nee, maar goed, konder, we, we hebben het hier over... Uh, maar, over, over ja, maar een... goed, ik noem hem als parallel. Oké. Okay. Die Amerikanen kunnen het nog, nog duizend jaar verder zoeken... en dan blijft het... Kijk, overigens, het, als het waar is... dan gaat het domt ten onder. Maar Hans, dan... jij, jij vindt eigenlijk dus vrouwen een ander wezen dan mannen. Ja, ja. Maar denk je dan ook dat je makkelijker met mannen zou kunnen samenleven... dan met vrouwen? Nee, absoluut. Nee, nee, dat geloof ik niet. Nee, nee. Maar, uh, Even, maar dat, dit wat ik nu vertel is een, is een overdrijving. Want daar, daar kunnen we niet mee meten. Wat, ik, ik, wou, ik wou iets heel belangrijks zeggen. Oh ja, ik, ik was bezig met het feit dat uh, als het werkelijk zo is... dat vrouwen en mannen in alle opzichten gelijk zijn... en behalve dan misschien dat ze niet zo sterk zijn... dan gaat het mens ten onder. Want dan heeft, is, het, is er geen enkele noodzaak meer om met elkaar in, in de koffer te kruipen. Nee, die geslachtelijke verschillen zijn toch juist buitengewoon aantrekkelijk? Voor die, de meesten van ons? Ja. ja. ja. ja. Het lijkt dus, mij dat eh, het drang om kinderen te maken ook ja. wel een rolletje speelt... bij dat hele in de koffer duiken, <laughs> toch? Kijk. Huh? Nee, dat, die al helemaal niet. Nee? bedang om kinderen te maken? Ja, dat is alleen als een vrouw kinderen wil. Dat, dat, is, dat, dat is maar heel weinig. Ik be ja, bedoel... Ik of, of, je, of je brein daar ook zo over nadenkt, hoor. Ik denk dat er een onbewuste, hele sterke drang tot kinderen is... die zich huh. gewoon uit tot een drang tot seks. Dat, dat is geweldig, dat, maar dat is ook nergens bewezen. Denk ik. Nou, dat we een, oer, dat we een ingebouwde drang tot seks hebben. Of althans ja, dat de meeste wel. mensen dat wel... Maar... Ja, dat lijkt me ook evolutionair buitengewoon onhandig... als we niet de naging zouden hebben om de hele tijd seks te hebben. En ja. Precies, maar die is niet gebonden, net zo min als bij de, de, bij de dieren... Uh, je wil niet met iemand naar bed omdat je een kind wil. Juist ja, in sommige maar gevallen. Maar je wil ook niet met iemand naar bed omdat hij van het andere geslacht is. Bedoel, er zijn ook enorm veel homoseksuelen die zich daar ook niks aan gelegen hebben. Nee, maken. maar ja, de ja. vakten plezier nee. moeten we er toch niet uh, vergeten. Het nee, nou, is toch niet heel alleen maar nuttig dat we met elkaar naar bed gaan. Dat is ook lollig. En dat is ja. lollig omdat het zo nuttig is. Die twee dingen zijn evolutionair, denk ik, heel erg nauw Goed, met elkaar verweven. Maar, maar als je. In, in, um, hoe belangrijk is het eigenlijk dat we nu weten dat die verschillen niet zo groot zijn ja, tussen mannen en vrouwen? Ik denk dat het juist voor, vanuit emancipatie-oogpunt heel belangrijk is om te weten. Er zijn, kijk, er is een soort van volksgeloof. Hè, dat, die, dat hele idee dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus. Maar dat belemmert ook mensen. Hè. Er zijn hè, de, de vrouwen die trekken zich toch die hele. Wij zijn van nature zorgzamer kant meer aan. Ik kan me, ik kan me voorstellen, en dat is ook onderzoek nagedaan... dat dat een grote rol speelt in dat vrouwen bijvoorbeeld veel vaker part-time werken. And de, en zij, maar ik ken ook mannen die zeggen, ja, ik ben niet zorgzaam. En die zien juist, voelen zich juist belemmerd in bijvoorbeeld hun vaderschap. Mm -hmm. Omdat zij denken van, ik wil graag zorgen. Ik voel dat dat in mij zit. Maar ja, dat past niet bij mijn seksenrol. Dat kan ook te voelen alsof je een te kleine jas aan hebt. Ja. En daarom denk ik dat het wel belangrijk is om te blijven zeggen. Hè, mensen zijn hele complexe individuen met vrouwelijke kanten mm -hmm. en mannelijke kanten. En dan kan je niet plat slaan tot van de ene van Mars en de andere van Venus. Dat doe je mensen te kort. Oké, okay, maar, dus, dus maar dit, maar je, dit is, ook... is voor, van belang voor, voor de relaties tussen man en vrouw. Dat dat niet meer allemaal hun meningsverschillen of hun ideeën over hoe het moet allemaal toegeschreven kan worden aan seksenverschillen. Ja, nee, mensen zijn individuen. Wat ik bijvoorbeeld zelf echt een eye-opener vond op dit gebied, ook op relatiegebied, was een, een onderzoek dat uh, was gedaan onder homoseksuele koppels, lesbische vrouwen en homoseksuele mannen. En daar blijkt dat heel veel van die typische relatieproblemen waar John Gray en, en ook Barbara en Ellen Pease over schrijven, hè, zoals hij luistert niet en zij wil altijd over haar gevoelens praten, dat die koppels dat ook hebben. Ja, ja dat dan, snap ik, ja. Dan, dus dat heeft op e eigenlijk ja. niks met seksen te maken... maar meer ja. met botsende karakter. Zo van, er is altijd wel één in de relatie, of vaak... die meer, meer wil praten over emotie... en de ander die denkt het oh, geoude hoer. Weet dus dat je al, is maar juist is, als we het over een, de, over een klein jasje hebben, dan slaat dit onderzoek net zoveel kapot als, uh, als de opvattingen, als de standaardopvattingen van Venus en Mars. Je schiet er eigenlijk ook niet zoveel bij maar Ja, op. Waarom dan? Omdat. Da, da, laten we zeggen, bijvoorbeeld mij sla je kapot. omdat ik het nou juist zo heerlijk vind dat de vrouw verschilt van de man. Nou ja, maar jij mag er best blijven geloven. Jawel, maar ik zit dan toch kerk. in een krap jasje, want ik mag het eigenlijk niet geloven. Nou, van mij mag het, hoor. Oh, gelukkig. Ja, ik ben dol op sprookjes, daar niet van. Maar het is in dit geval gewoon, is het geen realiteit. Mensen zijn oneindig veel complexer dan dat beeld wat wij hebben van de maar vrouw en van de man. dat ontken ik niet. Dat ik niet. Nou, daar zijn we het toch eens. Ja. <laughs> we kunnen naar huis. Nee, blijf even. Anders, ik, ik, ik weet niet zoveel van je privéleven, maar... De meeste van ons hebben wel meer relaties achter de rug... als ze een zekere leeftijd hebben bereikt. Heb jij het idee dat sommige relaties ook fout gingen omdat je dacht... omdat het juist een vrouw is, begrijpen ze me niet? Nee, joh. Nee, joh. Ja, dat heb ik niet gehad, dat, dat, dat, dat, dat ze me niet begrepen, of zo. Juist omdat ze... Nee, serieus... weet je, ja, dat is botsing van karakter. Ze komt dat altijd dichterbij in de buurt. En, en, en, en, um, um, ja... Dat je het wel gezien hebt met elkaar, of wat dan ook. Zulke zo dingen. Ja, ja, nou zo gaat dat toch gewoon. Ik heb dat ook wel eens meegemaakt, hoor. Ik denk, wat een saaier piep, eigenlijk, daar op de bank. Ja, dat, dat is niet omdat je dacht, ja, maar vrouwen redeneren altijd anders... en daarom knap het. Nee, maar het was omdat ik zoop. En omdat ik ook, ook heel slecht ging, die carrière, die ging waardeloos. Dus het zag er allemaal heel niet florissant uit. En dan wordt de partner ook, of ze nou een man is of een vrouw... daar wordt de partner ook niet, eh, niet trouwer van, zullen we zeggen. En ik ook niet, natuurlijk. Nee. Maar de mislukkingen heb ik nooit toegeschreven... aan bepaalde eigenschappen van de vrouw. Van maar, of van vrouwen. Maar uh, ja, van botsingen... Die je net zo goed met, met mannen kunnen ja. hebben. Ja. Maar alleen veel mensen hakte. doen dat wel hoor. Er ja. is een, echt een, een miljoenen, zo niet miljarden industrie aan zelfhulpboeken. Ja. Die alleen maar gaan over hè, dat, dat je je problemen uit je relatie gaat proberen te verklaren vanuit dat Mars en Venus denken. Maar waarom, waarom, waarom uh, worden die verschillen tussen mannen en vrouwen zo benadrukt? Nou daar schrijven de onderzoekers ook over. Uh, zeggen, mensen hebben ten eerste een soort van innerlijke drang tot categoriseren. Dat blijkt ook wel als je bijvoorbeeld een boekje met vogels openslaat. Dan er is het er bij de een zit dan een blauw veertje, net iets anders. En dan is het dus een andere soort. Vertelde ik vertelde niet waar Hans bij zit. Want die is maar ondanks ze... een vogelboek <laughs> vanuit gekomen. Oh ja, dat is, maar dat is die behoefte, die drang, ja, die is heel groot. Ik bedoel, ja, dat je hebt, je. Stel je hebt maar, rode sokken en je hebt tuurlijk, blauwe sokken. Dan heb je twee je... categorieën, krijg je paarse sokken. Mm. Dan heb je een derde categorie. Dan heb je niet iets wat gewoon een beetje tussen rood en blauw in zit. Dat kunnen mensen helemaal niet verdragen, zoiets. Precies, maar, maar als dat het, is, dat, dat, het is ook heel logisch. Want anders kun je, je, dan wordt het zo onover. Je moet ook een paar handvatten hebben. Ja. He, dat is het. Het is alleen een kwestie van handvatten. Ja. En in de media en in, in he, al heel lang in onze cultuur ingebed zit dat idee dat de categorieën die wij het meest gebruiken, meer nog bijvoorbeeld dan huidskleur hebben ze hebben ze aangetoond, is seksen. Dat is de, de eerste categorie waar je aan denkt uh, als je iemand ziet. Is dat het eerste wat je doet is je schaalt in in man of vrouw. Daarom worden sommige mensen ook zo ongemakkelijk van mensen die ze niet daarin in kunnen delen. Van bijvoorbeeld bepaalde transgender of queer mensen. Die, dat kan een heel int, interessant, ik vind het wel interessant als wetenschapsjournalist, een soort ongemak opleveren. Van, wat, wat heb ik hier voor me? Wie, wie is dit? Mm -hmm. Dat, maar dat is een hele sterke innerlijke drang. En die is natuurlijk altijd gevoed door, door de media en door al die boek, populaire boeken. En in onze cultuur, door de ongelijkheid die er, die er nog steeds een beetje is tussen mannen en vrouwen. Dus dan zou je eigenlijk zeggen: ongelijkheid produceert. Bos, ja, die zit ook aan tafel, we hadden hem nog niet gehoord. En ja. dan zou je dus eigenlijk zeggen: in feite, in feite produceert ongelijkheid ideeën over karakterverschillen in plaats van omgekeerd? Ja. Dat dus denk ik in ik dit geval dat is, uh, zeer zeker. In mijn, in mijn boek idee die V heb ik een hypothese uiteengezet... dat op een gegeven moment gingen wij van een verzamelaars bestaan... naar een landbouw bestaan. Nou zijn jagen-verzamelaars vrij egalitair. Dus dan hebben wel zo hun rollen. Maar er is geen hele duidelijke man-vrouw-ordening. Maar zodra je gaat landbouwen, dan stijgt het geboortetal. Dus de vrouwen krijgen voortdurend kinderen aan de lopende band. Want er is meer voedselzekerheid. En dat kluistert ze in zekere zin aan huis. Dit is trouwens niet mijn theorie. Hoor. Dat is van heel veel, antropo heel veel antropologen geformuleerd. Um, en dus sinds het ontstaan van de landbouw zijn die rollen heel erg uiteen gaan lopen. Vrouwen kregen kinderen, mannen, werkten op het land of gingen naar ambacht leren. En sindsdien hebben we ook dat idee dat die functies op een of andere manier natuurlijk zijn met ons meegenomen. dat ze al zo lang bestaan en we al zo lang meenemen. Maar denk je niet dat juist doordat die rolverdeling uh, nu is veranderd, uh, dat die verschillen eigenlijk ook kleiner zijn? Ja, geworden? dat zie je ook gebeuren. Bijvoorbeeld als je het hebt over wiskunde. Dat is al heel lang een absoluut mannendomein geweest. Maar je ziet nou dat al sinds het eind van de jaren tachtig dat verschil steeds krimpt. Dus eerst hadden we een heel groot gemiddeld verschil. Jongens deden het veel beter dan de meisjes. Nu doet het gemiddelde jongen het al even, het gemiddelde meisje het al even goed als de gemiddelde jongen. Ja. Alleen in de absolute top zie je in sommige landen, in sommige culturen niet meer in IJsland bijvoorbeeld, niet meer in Noorwegen, Zweden... al die landen waar de emancipatie al hard is gegaan, daar niet meer. Maar in landen als Amerika en, en bijvoorbeeld Brazilië nog wel... zie je dat de top van de wiskundetalent... dat de jongens nog een klein voorsprongetje hebben op Maar de dat peisjes. is allemaal cultureel bepaald. Ja, emancipatie ja. heeft enorme invloed op de psychologische man-vrouw... verschillen die wetenschappers hm. kunnen meten. En wat betekent dat voor onze relaties? Ja, ik denk, ik denk helemaal niks. Ik denk uiteindelijk dat je altijd een relatie hebt met een persoon, als het goed is. Mm -hmm. Ik neem toch aan dat de meeste mensen niet getrouwd zijn met de gemiddelde nee, maar, man of de gemiddelde nee, vrouw. Maar wordt het daardoor makkelijker of uh, zal er minder gejaagd worden, zal ik wel zeggen? Maar ik denk misschien dat mensen meer oog hoop ik, als ik eventjes hippie-achtig mag uit de hoek komen hier... dat mensen wat meer oog gaan krijgen voor wie de ander echt is... en ook voor wie zij echt zijn. Zodat je jezelf wat minder en de ander ook wat minder in stereotypen gaat zien. Zeker als je elkaar net lid kennen. Maar wat meer gewoon gaat kijken... voor wat heb ik hier voor individu voor mijn neus staan. Ja, dat dat zou is heel mooi, mooi want zien. we gaan het zo meteen over het, uh, maar, over het maar, zelf. Maar Vind het eigenlijk, mannen? He? Nou, nee, want laat, laten we zeggen... die keuze van de partner die gaat op zo'n andere manier... dan dat je zoekt naar iemand, naar een, een individu. Heb ik het gevoel. Wat dan wel? Ja, laten we zeggen... Je, moet, je, je, je, let op, je let op uiterlijke dingen. Dus je kan niet op innerlijke dingen letten. Want dan, dan kun je geen verhouding beginnen, nooit meer. En dat gaat eruit nou, dat, dat, dat je begint met... Uh, dat, ik nee, gaad, ja, bedoel, dat bedoel je, met je te maar... zeggen? Je valt eerst op het uiterlijk en ja. dan ontdek je het innerlijk. Ja, je, als gaande je het weg... innerlijk weet, begin je nooit ergens aan. <laughs> hey, wat bedoel je? Ja, gaandeweg leer je iemand kennen. Maar ja. in het begin, als je, je wordt verliefd, dat wordt niet gestuurd door je hersens. Dat wordt niet gestuurd door, je, door, je, door de ratio. Ja, maar dat zei ik ook niet. Nee, maar het, het gaat erom, je begint met de buitenkant, dat is wat Hans zegt. Ja. Ja, ik en dat ik is wel bestrijd stereotyp. dat, ik heb echt uren en uren met mijn huidige echtgenoot gepraat, voordat uh, we echt helemaal verliefd waren. Echt uren we en uren testen. gesprekken gevoerd. Mo ja, Mo misschien je... ben ik wel een heel cerebran nee, typisch. dat je typisch vrouwelijk. Ja, ja. Ja, ja. Ja, hij deed toch ook mee? Ik had echt niet in mijn eentje daar ja. een beetje te kletsen, hoor. Maar waarom is dat typisch vrouwelijk? Uh, om, om, ja, vrouwen, dat, die, dat hoor je overal, dat zal die, die mensen ook wel zeggen... die willen, die willen, uh, dat je, die willen de ziel, die, die, willen, die, die, die letten... Kijk, over zijn over mannen over het algemeen niet zo knap... dat vrouwen daar ook uh, helemaal van ondersteboven zijn. Die vallen inderdaad meer op kenmerken die ze denken in een man te zien. Zat, was dat ook duidelijk uit die kaartjes van die Amerikaanse onderzoekers? Als je, nou, hebben ze dat ook gescoord, zeg maar? Oh, vallen op uiterlijk of vallen op innerlijk? Zeg ja, maar. volgens mij hebben ze daar wel naar gekeken, inderdaad. Maar, maar uh, ook hier, maar, nee, sorry, ja, helaas. God ik ben een anders. beetje de partypoeper ja, maar, hier, maar... <laughs> maar luister, even kijken. Als iets van buiten anders is dan iets anders. Als iets, iets anders is van buiten... Dan moet, het innerlijk, dan moet het van binnen ook anders zijn. Dat, dat kan niet precies hetzelfde zijn. Nee, geen twee mensen zijn precies hetzelfde. Maar nee, alleen maar, dat maar, hele onderscheid man-vrouw is gewoon niet zo relevant. Het is niet relevant, dat ben ik volkomen met je eens. Maar of dat betekent niet, als het niet relevant is, betekent niet dat het er niet is. Daar gaan wij eens even lekker ah. over nadenken. Uh, ondertussen... Zelfs Asja valt nu stil. Misschien omdat ze het heel dom vindt. Maar... Um, uh, we gaan naar de muziek. Um, uh, en zometeen na de muziek gaan we verder praten over uh, het zelf en het individu. Dus jullie blijven gewoon lekker aan tafel zitten. Ja, we hebben muziek. Hij is al aangekondigd. Een mystery. En hij gaat voor ons spelen Lips. Her lips are on fire, a scream from desire She sits in a corner, waiting and wonder Love is all you need One and only seed It don't come your way Just play the game Love is all you need One and only seed, it don't come your way. It's played again. Well, you have to seize and enjoy the breeze. Walk your way, don't stop, just sway. Just eat what you like and drive on your bike. If you'll stay fit, you get away with it. Love is all you need, one and only seed. It don't come your way, just play the game. Love is all you need.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 You ought to love life, have a profile on hives Try to feel good, get in a good mood Love is all you need, one and only seed It don't come your way, it's played a game Love is all you need, one and Mystery met Lips. daarachter. Dit is tot 7 uur, Pavlov. Ja, vandaag praten we in Pavlov met wetenschapsjournalist Asja Ten Broeke, met schrijver en cabaretier Hans Dorrestein en met filosoof Jacques Bos. Sommige mensen gaan op reis om zichzelf beter te leren kennen. Maar wat is dat zelf eigenlijk? Volgens filosoof Jacques Bos verzinnen we onszelf... en daar schreef hij een boek over, het ongrijpbare zelf. Jacques, um, wat is er zo ongrijpbaar aan dat zelf? Ja, nou, Wat er, wat er ongrijpbaar is aan het zelf is vooral dat het niet, niet een ding is. Hè, dat ergens binnenom, binnenin ons zit. Uh, of misschien wel dat het uh, hetzelfde is als onze hersenen. En dat je, dat je met de gebruikelijke... Wetenschappelijke middelen kunt bestuderen. Je kan het niet aanwijzen. Je kunt het niet aanwijzen, je kunt, je kunt het niet meten. He, dus in, dat, in dat opzicht hebben we een ongrijpbaar zelf. Wat is het dan eigenlijk? Nou, dat is, dat is een heel goede vraag. Kijk, <laughs> een heel traditioneel antwoord is: het zelf is uh, een ziel. En uh, een uh, heel populair, modern antwoord is: het zelf is het brein. K en ik denk dat het zelf, dat is, dat is, laten we zeggen, dat ja, uh, bijna zou je kunnen zeggen een soort romantfiguur. He, dat is dat, dat, datgene. Of diegene waar wij verhalen over vertellen, die allemaal in onze hersenen geproduceerd worden. En uh, nou, het, zelf, het zelf is de onderwerp, het onderwerp van ons levensverhaal op een bepaalde manier. Maar um, uh, want het zelf betekent eigenlijk, tenminste als ja. je het aan mij vraagt, betekent het ook heel erg uh, het individu. Ja. Ja. Um, uh, dus nou ja, je, je voelt je eigenlijk al um, een, uh, in, ja, een individu. Ja. En niet zozeer één van allen, maar ja. meer één. En nee, dat is wel het aardig. op een bepaalde manier kun je natuurlijk naadloos aansluiten bij de discussie van net toen het ging uh, inderdaad over je kiest een individu. Hè, en uh, de laatste tussen innerlijk en uiterlijk. Hè, kijk, wij denken nu van onszelf dat we individuen zijn. We denken ook dat we een uniek innerlijk hebben. Dat anderen niet meteen kunnen zien dat daar, dat daar toch iets, iets verborgens aan zit. En wat, wat volgens mij heel zinnig is als je gaat kijken naar die problematiek van zelf, Is dat je ook kijkt naar, naar de geschiedenis van de ideeën die we daarover hebben. En dan zie je bijvoorbeeld dat, dat het idee dat we een verborgen innerlijk hebben. Dat dat nou, relatief recent is. Dus dat is een idee dat eigenlijk in de late 17e eeuw pas echt te zien werd. En misschien in de romantiek zo rond, rond 1800 pas echt heel, heel sterk werd. Wat dachten ze daarvoor dan? Ja. Wat ze daarvoor dachten was... Nou, wat je, wat je, uh, uh, een belangrijk begrip bijvoorbeeld in het, in het denken over, over mensen... Uh, in de oudheid in de vroeg moderne tijd was het begrip karakter. En dat uh, Voor ons is een karakter is iets innerlijks, iets individueels. Uh, voor uh, iemand in de oudheid of in de vroege 17e eeuw... was, was, was, was je karakter betekenen dat je behoorde tot een bepaald type. Uh, en dat je transparant gedrag vertoonde waarachter inderdaad zichtbaar was. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar iemand als uh, Leonardo da Vinci, bijvoorbeeld, ja. hè? Uh, 15e eeuw, dus dat is een, een paar ja. eeuwen eerder. Um, hoe werd er dan naar, naar iemand als Leonardo da Vinci gekeken? Dat nou, is toch een uitzonderlijk iemand? Ja, zou je denken. Kijk, en, maar, dan, maar dan is de vraag waar het uitzonderlijk in is. Ik denk, kijk, ik denk dat, uh, dat, laten we zeggen, onze vroegmoderne voorgangers uh, in Leonardo da Vinci misschien niet een, een uitzonderlijk genie zagen, maar, maar iemand met uitzonderlijke vaardigheden. Dus dat was iemand die kon bepaalde dingen heel goed He, beheerst een bepaalde vaardigheid heel goed. He, en het idee dat de kunstenaar... dat dat, dat, dat, dat een, een, een uh, volstrekt uniek en individueel genie is... Die zich, uh, die zich uitdrukt in kunst. Dat is, dat is een romantisch idee. Dus dat is echt ja, van een latere ja, dat, tijd? Dat is van, van, van, uh, van, na, van 1800 en daarna. Dus uh, Leonardo ja. da Vinci was eigenlijk ook onderdeel van het geheel? Ja, zeker. Typisch is van Leonardo da Vinci. Daar hebben we niet zoveel werk van. Hoor. Maar hij heeft ook een paar, een paar mooie schetjes... waarin hij inderdaad nou ook bepaalde karaktertypen schetst... He, die je aan de hand van het uiterlijk kunt herkennen. He, dus, dus Leonardo da Vinci was, was ook niet heel erg bezig met soorten individualistische cultus. Nee, nee. Goed, dat zijn wij wel. Ja. Maar hoe, hoe, hoe creëren wij een beeld van onszelf? Hoe doen we dat? Ja, dat is. Dat is uh, en dat doen we op heel veel verschillende manieren. Kijk, uh, je kunt die vraag een heleboel, uh, van, van een heleboel kanten benaderen. Hè, kijk, wat denk ik belangrijk is, en dat sluit ook een beetje aan bij het, uh, bij het vorige onderwerp. Hè, kijk, we, hebben, we hebben in onze cultuur. Heb je als het ware gewoon allerlei, allerlei elementen, stereotypen, uh, waarden, normen, hè, waar je bij aansluit. Hè, en op die manier sluiten we bijvoorbeeld aan bij de, bij de waarde individualiteit. We vinden het belangrijk dat, dat we individueel zijn. Hè, en dat, zo kun je ook zeggen van nou, ik, ik, ik zoek een als partner. Niet een bepaald type. Hè, dat zal niemand ook ontkennen. Dat is, dat is, dat is heel, uh, heel curieus. Hè, dus, dus laten we zeggen, uit, uit allerlei elementen die in onze cultuur aanwezig zijn, maken wij verhalen over hetzelfde. En daar, en daar zitten ook. Dingen in die, die, uh, die mensen in dat vroeger uh, misschien als, uh, nou, als evident beschouwden. Dat we individuen zijn. En, uh, maar wat voor verhalen verzinnen we dan? Uh, dat, dat, ja, kijk, dat, verschilt, dat verschilt per, per, ja, per persoon. Maar zijn dat herinneringen of dat, zijn ja. het ideeën over ons? Wat nou, zijn het? Kijk, daar zit, daar zit ook een punt in. Hè? Want um, hey, kijk, het, het idee dat het zelf een, uh, een, uh, een ja, zoals dat een moeilijk woord heet, een narratieve constructie is een verhaal. He, dat is een, een idee dat nu onder filosofen redelijk gangbaar is. Um, he, als je uh, bijvoorbeeld kijkt naar, um, ook in de late 17e eeuw, als je kijkt naar de filosoof John Locke, die heeft het niet over verhalen, he, maar die vraagt zich af hoe kunnen wij eigenlijk gewoon dezelfde zijn in de loop van de tijd. Okay, en bij Locke zei je dan het idee, he, dezelfde vanuit, in de loop van de tijd, bedoel je dezelfde weer ja, ja, 15 hoe, hoe jaar geleden? Ben ik, hoe ben ik dezelfde als 15 jaar geleden of over 10 ja. jaar? Okay, en wat je daar dan ziet, he, daar is het criterium herinnering. Dus ik ben dezelfde als 10 ja. jaar geleden, want ik kan me dat herinneren. Maar, goed, en, maar dat is, dat is, als je dat heel consequent doordenkt, is dat wel problematisch. Dus dat, nou, euh, Onze cellen zijn in twee jaar geloof ik allemaal eens een beetje weg. He? Dan heb je weer nieuwe. Ja, oh, kijk, behalve juiste cellen. De ja. juiste cellen niet. Nee, kijk, oh, kijk, kijk, kijk lichamelijk. lichamelijk veranderen. je. hersenen valt het inderdaad. mee. Maar bijvoorbeeld, omdat om dat herinnering, uh, het, uh, dat, dat zijn. Uh, hè, kijk, je hebt niet, je hebt niet laten we zeggen, dezelfde intensiteit aan herinneringen hè, aan uh, gebeurtenissen tien jaar geleden als aan gebeurtenissen gisteren. Die van, He, van herinnering, zijn intenser. Precies, exact. Dus herinnering is een kwestie van gradatie. He, dus als je dat consequent doordenkt, dan zou je zeggen, dan ben ik dus meer dezelfde eer dan tien jaar geleden. En dat, dat, is, dat is niet iets wat ik ook we, eigenlijk wel een beetje waar Dat is ook een beetje waar. Ja, dat is ook niet. Dat ook door je levenservaringen verander je ja. toch ja. ook een beetje. Nee, Zelfs je herinneringen veranderen. Nee, precies. Elke keer uh, als je een herinnering ja. ophaalt, dan verandert die. Je nou, okay. stelt wat, hem bij. Ja, ja. ja. nou, je, ja. Eigen, je, eigen, je eigent hem toe op een bepaalde manier. Het gaat heel erg om jezelf vormen op basis van. Maar herinneringen en bewustzijn. En dat kan je ook fictief zelf bedenken. Je kan er ook best herinneringen. Zo vervormen ja. dat ze denken, ja, maar dat heb ik toch meegemaakt. Ja, ja, maar, ja, maar dan de, we weten dat het niet zo is. Op een bepaalde manier zijn we allemaal. Ik denk dat we allemaal uh, op een bepaalde manier een fictief zelf zijn. Maar het maar dat gebeurt ook heel, heel vaak weet nou ja, ik, uit, uit de psychologie. Het gebeurt ook heel vaak dat mensen zich dingen herinneren... die nooit zo gebeurd nee. zijn of die zich anders... Nee, ik ken ook wel verhalen, Gebeuren denk ik, dat Gebeuren mensen nooit die bijvoorbeeld gemaakt. iets dat is gebeurd met hun zusje... toen ze jong waren, zich zo sterker in... dat ze het gevoel dat zij dat zelf hebben meegemaakt. Ik het een enorme zijn? Maar zo dan is, is het dat, ook dat ook hele zelf is een soort verzonnen iets. Ja, Getuigenverklaringen gaan ook vaker de mist in daardoor. He? En dat en komt ook omdat elke keer als je een herinnering ophaalt... omdat dat hebben ze ook biologisch weten aan te tonen... bij ratten en muizen onder meer. Elke keer als je een herinnering ophaalt dat die ook de biologische weerslag van die herinnering in je brein die verandert en die herinnering zelf, de inhoud, de kleur, die verandert doordat jij die herinnering ophaalt en je bent dan iemand anders dan toen je dat voor het eerst meemaakte en daardoor verandert die herinnering en dus zijn je herinneringen als je 50 bent helemaal niet meer dezelfde als je herinneringen toen je tien was. Ja. Dit Maar, even de, maar, maar dat, dat betekent dus eigenlijk dat je jezelf verzint, min of meer. Ja, dat zou, dat zou je kunnen zeggen. En dat kijk en of misschien. Uh, uh, Kijk, en het gekke is, dat is, dat is op zich uh, ook een inzicht dat helemaal niet zo strijdig is met het idee dat, dat uh, je hersenen heel belangrijk zijn mm -hmm. in de constitutie van jezelf. Want daar, daar, daar, daar, in je hersenen zit niet een, een mannetje dat nee. je ware zelf is. Hè, daar, daar worden allerlei uh, verhaalelementen geproduceerd. Ja. Hè, waar, waar, waar, waar, we een, waar we een hoofdpersoon voor nodig hebben. Maar eh, eh, mensen die niet zo goed verbaal niet zo goed ja. zijn, die niet zo goed kunnen vertellen. Hebben die daarmee een onduidelijker zelf... dan iemand die daar wel toe in staat is? Misschien is wel een duidelijker zelf. Dat is, Want Je kunt simpeler en complexere verhalen vertellen. En hoe complexer, hoe meer je ja, verzint. Precies, en hoe, en, en hoe, hoe ingewikkelder en hoe moeilijk, hoe moeilijker je leven zou je bijna kunnen zeggen. Dat weet ik ook uit de ervaring. Uh, hoe... uh, <laughs> ja. Kijk, maar daar, ja. zit, daar zit natuurlijk wel schrikken. Hè. Kijk, als je zegt uh, het zelf is, is, is iets verzonnen. Dat, ja. dat, klink, dat klinkt natuurlijk van wij zijn allemaal fictief. Ja, we zijn natuurlijk heel reëel, gewoon voor onszelf en voor anderen. Ook. Ja. Mm -hmm. en maar, maar, Dit, maar, maar die vind... verhalen kunnen ook reëel zijn. Daar heb je niet per se een, ja. laten we zeggen, een, een soort van um, mannetje in het brein nodig. Of dan hoef je niet te zeggen van nou, hè, wij, zijn, wij zijn ons brein of wij zijn de ziel. He, de, de, en in dat op zich kunnen, kunnen die verhalen wat ook heel reëel goed goed zijn. Maar het lijkt mij, uh, weer je geloofwaardig blijven uh. overkomen, dat er in die verhalen een soort constante uh. zit. Nou, uh. dat, is, dat is ook een kenmerk op bepaalde manier van elk verhaal. Hè. Een verhaal het verhaal is, heeft een lijn, is consistent. Het is niet een willekeurige uh, verzameling, fragmenten. Hè, maar dat is, daar je zit, daar zit, daar heel simpel zegt, er zit een begin, middenstuk en eind aan. Er zit constructie in. Er zit constructie in. in ja. Ja. Ik hè, vind het Nooit aan gedacht. Ja. En dat is, dat is, hè, want, want waar, waarom, waarom zijn wij belangrijk voor onszelf? Nou, voor een heleboel dingen hè, voor, uh, we maken ons zorgen over de toekomst. Uh, we, we, we hebben het over morele verantwoordelijkheid. Kijk, en het moeilijk is als je Hoe belangrijk je zegt, is dat, dat nou, die component, precies. die morele verantwoordelijkheid? Kijk, en daar zit... Daar zit, daar zit uh, die morele verantwoordelijkheid, dat is, dat, is bij wijze, dat is bijvoorbeeld heel belangrijk... waarom uh, in de meeste religies uh, het leven na de dood uh, zo'n issue is. Mm -hmm. ja, omdat dat, dat na de dood daar... Een, uh, maar goed, wij leven behoorlijk ja, gesikraliseren ja, precies, nee, in de samenleving. Nee, Hoe zit dat bij ons dan? Nou, een beetje op dezelfde manier. Hè? Want, want als je zegt... nou. Uh, de beloning en straf na de dood. En veronderstelt dat je wel dezelfde bent na de dood. En in feite speelt dat bij ons ook zo. Als we het hebben over morele verantwoordelijkheid, en moet dat aan dezelfde persoon toegeschreven worden. Ik ben nu moreel verantwoordelijk voor iets wat ik vijf jaar geleden gedaan heb. Dat is een soort belangrijke kernwaarde in onze cultuur. En voor, nou, misschien wel voor alle mensen. En wat je nodig hebt, is dan, is dan in ieder geval een zelf dat ook. Voldoende identiek is om die morele verantwoordelijkheid aan toe te schrijven. En ho ho hoe waar is het uh, dat Mark Doutrou uh, van nee. de week uh, zei dat hij is veranderd? Dat, hij, niet meer, uh, dat ja. hij een ander mens is geworden? Ja, kijk, wat, wat hij daarmee volgens mij probeert te suggereren is dat, uh, dat hij zo'n andere wending aan zijn, uh, zijn verhaal over zichzelf gegeven heeft. En dat daar een breuk in zit. Kan Hè, dus dat, dat, dat, denk dat, je? Dat, nee, dat zou. Kijk, dat, dat is. Dat is uh, Kijk, we hebben natuurlijk allemaal, allemaal breukervaringen. Er kunnen allerlei dingen in je leven gebeuren. Waar je denkt: van, nou, ik, ik kijk nu heel anders tegen de wereld aan dan, uh, dan anders. Hè. Maar kijk, wat je, wat je ziet, volgens mij in die uitspraak van Mark Dutroux. Hè, dat, is, dat is precies. In feite, ja, in feite past, past het heel goed in, uh, uh, in het thema waar we het hier over hebben. Nou, ja, dat heb je ook niet voor niks uitgezegd, natuurlijk. Ja. En maar kijk, daar zit, daar zit wat, wat hij eigenlijk doet, zou je kunnen zeggen. Hè, hè, in die verhalen die we over onszelf vertellen, daar gaat het ook om continuïteit van morele verantwoordelijkheid. En wat hij eigenlijk probeert te doen... is een soort oneigenlijke breuk te, uh, te presenteren. Zeg, ja, ik ben een ander mens. He, wat suggereert dat die morele verantwoordelijkheid er ook niet meer is. Of verzint hij nu een ander? Ja, nou, en hij kan ook best die ervaring hebben. He, maar... Ja, want je kan toch door ervaringen en inzicht anders worden? Dat ja. je denkt, dit, dit was heel slecht wat ik deed. Ja, ja, precies. Want dan zou je nooit, anders zouden ja. we nooit van onze fouten kunnen leren. Ja, ja, exact. Nee, dat, dat, dat, dat gebeurt ook. Kijk, ja. en het, het, het, punt, het punt is natuurlijk... Hè, als je zegt, nou, wij, wij hebben... Uh, He, een, een ziel en dat is een materieel ding en, en dat is ons ware zelf en die blijft gewoon in ons hele leven hetzelfde dan kun, je, dan kun je als het ware ook zeggen nou, die Dutrouw kan dat wel claimen maar zijn, he, zijn, mm -hmm. echt, zijn ziel blijft hetzelfde nou, dat, is, dat is niet zo'n heel uh, aannemelijk idee he, dus die continuïteit zit als het ware in die, in die constitutie van verhalen ja. over onszelf Kijk, en daar moet je altijd, dat, dat doe je altijd in, in, in, ja, gewoon in relatie tot een bepaalde culturele omgeving tot bepaalde ideeën over morele waarden en als je dan zegt, ik ben, ik ben een ander mens geworden... Hè, dat kun je heel vaak zeggen. Hè, maar dan is dat niet per se zo... dat je daarmee ook de morele verantwoordelijkheid... voor daden uit het verleden kwijt. Oh ja. hè, dat, zie, dat is een voorbeeld dat... dat Don nog dat, dat, dat, dat in de 17e eeuw al noemt. Hè, als je bij wijze van heel erg dronken bent... en dat gewoon even niet meer weet... Hè, dan kun je ook niet zeggen, ja, sorry, daar wist ik niks meer van. Hè, dat was het niet. Hans, ben jij erg veranderd, denk je, de afgelopen Laten jaren? Dat we wel van wel. Maar ja, te, uh, ik, het, het, ik heb, ik heb een, een, een enorme ziekte gehad op een gegeven moment. Ik, euh, toen was ik. Ik had nog maar 5% ja. kans om het te overleven. En ik was altijd buitengewoon ongelukkig. En om, juist omdat ik het vermoedelijk. omdat ik te hoge eisen stelde aan het leven. Ik wilde, ik wilde gelukkig zijn in de liefde. en ik wilde beroemd worden. En ik. God mag weten wat ik allemaal nog meer wilde. En ik was ongelukkig. Ik was mis, mislukt voor mijn eigen gevoel. Maar toen ik dat daar helemaal uitkwam. Toen sta, zag ik voor het eerst... Een, maar dit is al een heel platvloers verhaal. Voor, voor het eerst in mijn, in mijn leven... Kijk, voor mij was het heel opwindend... dat ik, ik zag een takje bewegen in de wind... en ik dacht, jezus, wat is dit mooi. Had ik nooit gezien. Die soort schoonheid, daar, daar was ik niet ontvankelijk voor. En dat had er diep mee te maken... dat ik gewoon met kleinere dingen gelukkig... want ik geloof dat ik daarom nu redelijk opgewekt door het leven gaat. Op, ja, opgewekt is het. Maar komt dat omdat je toen, uh, toen je zo ziek was, ik weet niet wat je had, maar dacht je toen, ik ga dood en wat erg. En nee. nu leef het nog en, ach, maar nu moet ik er ook van genieten? Of hoe ja, zit dat ja, dan? Dat is dus ook weer zo moeilijk te beschrijven. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment, uh, toen, ik, toen, toen ik heel ver heen was, zag ik een raampje en daar ging een schaduw naartoe. En ik wist, als dat, die schaduw dat raampje bereikt, ben ik dood. En uh, dat is niet gebeurd. En ik was niet... Ik was, ja, ik was wel bang. Ik vond het niet leuk. Maar... Ja, wat, wat, wat, wat, wat was de andere vraag? Wat? Nou ja, dat je, dat je door een, een, een... Als je denkt... Oh god, het einde van mijn leven is nabij. Wat heb ik er eigenlijk van gebakken? Ik heb er helemaal niet van genoten. Nu zou je kunnen zeggen dit valt mee, ik ben er nog, maar nu ja. moet ik er ook van genieten. Nou ja, dat ging zonder die, die, zonder die bewustwording. Alleen, ik zag op een gegeven moment de, de, de, een takje in de wind... en daar reageerde ik met verrek, wat is dat toch geweldig? Maar dat is natuurlijk wel iets waar heel veel mensen naar op zoek zijn... Hè? Die, uh, uh, die, die niet uh, zo'n ervaring uh, hebben ja, meegemaakt me als jij. Maar mensen... die, die, die, zijn dat, die, die proberen te vinden met uh, zelfhulpboeken bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Oh, Dat is ook zo. Om, dat is ook wel, die, dat zoek van de mensen. Dat mensen gaan, gaan een wereldreis maken om zichzelf ja, te leren. Ja, en ik, ik, dat vind ik, dat, dat, dat, be dat beweegt mij. Ik bedoel, als ik dat zie om me heen, al dat gezoek, ja. al en, eh, dat, ik, dat vind ik dat zo treurig, dat de mens niet eens weet waar hij het zoeken moet. Jack? Ja, Nou, kijk, dat, dat is natuurlijk typisch, hè, dat, dat, dat de zelfontplooiing uh, in die zelfhulpindustrie die veronderstelt dat er, dat er een, ergens een binnenin een echt zelf zit, dat je dat je moet ontdekken ja, en dat je kunt ontplooien. Precies, en waar je aan kan sleutelen. Kijk, wat het, wat, het, wat het eigenlijk het, het interessante is, kijk waar volgens mij veel problemen uh, vandaan komen, en veel. veel uh, is dat, dat in dat verhaal dat we over onszelf maken, dat je dat je steeds als het ware moet onderhandelen met bepaalde culturele patronen, culturele verwachtingen. Juist voorbeeld? Uh, nou, bijvoorbeeld, nou, denk, denk aan het vorige onderwerp. Dat, dat past in dat opzicht naadloos in. He, dat, mm -hmm. je, dat je inderdaad uh, in het uh, verhaal dat je over jezelf vertelt... Het, dat je bepaalde we zeggen, ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid hebt... waar je aan moet voldoen. Waar ja. je aan wilt voldoen. He, en problemen ontstaan vaak juist doordat, er, doordat, er een, doordat mensen dat niet goed, goed rechtgebreid krijgen. En daar geen, geen coherent verhaal over kunnen vertellen. Over bepaalde culturele verwachtingen aan de ene kant. En wat ze ervaren. En, uh, je schrijft een en, stereotype als het ware in je eigen ja. verhaal. En daarom zijn er ja. ook vrouwen die vragen zich af: waarom ben ik niet zorgzaam genoeg? Waarom ben ik niet communicatief genoeg? Waarom kan ik niet met mijn emoties omgaan? Dat hoort toch bij mijn seks. Ik hoor dat te kunnen. Daarom, ik verwacht ook dat. Ik denk ook eigenlijk stiekem dat veel zelfhulpboeken... daardoor door vrouwen worden gekocht. Doordat... Dat is toch, toch juist een die Omgaan met emoties ja, ja. is een heel belangrijk thema in de zelfhulpbranche. En dat hoor je als vrouw van nature te kunnen. En uh, ja, als dat dan niet zo is, dat wel ja. even schrikken natuurlijk. Kijk, en wat, wat, op zich, wat, wat ik ook heel interessant vind, is in feite... Uh, als je dat historisch bekijkt, dan denk ik dat... De, praten over innerlijk, praten over individualiteit... dat zie je heel erg in de, zo in de laatste 17e jaar opkomen. Maar ook constructies als mannen zijn rationeel en vrouwen zijn emotioneel. Dat, dat zie je ook heel sterk, juist in die periode. Wordt wat sterker. En dat hangt natuurlijk ook samen met allerlei, allerlei maatschappelijke veranderingen. Met, ja. uh, met, een, met, met laten we zeggen, het, uh, het feit maar, dat vrouwen niet meer in kleine gemeenschappen leefden. Maar, ja, maar ja. geloven we hier ja. nu aan tafel niet in, die, uh, in dat zoeken naar jezelf? Want Hans, ik hoorde jou zeggen, dat beweegt mij zo. Ja, bedoelt, dat, ja. dat, dat raakt je op de een of andere manier. Ja, dat vind ik heel serieus. Dat vind ik, dat vind ik ernstig van de mensen. Ja. He, dat het niet zo. Ja, ik kan toch gewoon ook leuk, vrolijk op losleven naar zijn werk gaan. Maar de, veel mensen zijn bezig met wat, waarom, waartoe, wat doe ik? Waar, waar, wat mm -hmm. ben ik? Wie ben ik? Dat vind ik geweldig. En ja, het hele idee dat, dat heel veel dingen zijn toevallig... en heel veel dingen zijn te complex om zomaar even te begrijpen... en de helft van de tijd rommelen ja, we maar gewoon wat ja, aan met ja. z'n allen. Dat is voor heel veel mensen ook volgens mij een heel nou, rare... en misschien zelfs wel af en toe beangstigend ja, idee. Ja. He? Maar Hef dat het nou, is, is. zo'n plicht opleggen ja. dat, oh, dat ja. het goed ja. moet. Je, je moet jezelf je dat ook, dat is het ook. Maar, maar Je daar moet jezelf kennen, Daar zou je ook weer van kunnen zeggen. Als je zegt, ik rommel maar wat aan... dat wordt vaak als slecht verhaal ervaren. Het is ja, wel heel sorry. typisch dat je het zo zegt ja. inderdaad. Hè? Oh, dat is nee. geen consistent, geen, con nee, geen goed ver, uh, ja, geconstrueerd en dus, verhaal. Dus dat, dus dat, dat, en dat ervaren mensen ook zo. En vaak, het is natuurlijk ook zo dat je gewoon maar in, heel vaak wat aanrommelt. Ja. He, maar, maar, maar blijkbaar willen mensen maar dat... zich inderdaad toch, toch zelf als een, als een, nou, als een consistent verhaal... Je, ja, moet, ja, zie je, je de moet de, de van je leven. Ja, je ziet dat in de psychologische literatuur ook heel duidelijk. En je ziet dan, ja, we hebben nou in dat, die studie waar we het eerder over hadden... over 122 eigenschappen. Dan zeggen de auteurs van die studie... dat is nog geen fractie van de eigenschappen die we hebben als ja. mens. Nou probeer daar maar eens een verhaal van te bakken. Ja, ja, ja. Ik bedoel, je hebt echt uh, wel een hele boekenplank nodig. Mm -hmm. Wil je dat verhaal überhaupt over jezelf schrijven... en dan word je ook nog geacht ja. allerlei andere mensen te kennen. Ja. Dat is ook niet te doen. En, maar en, heeft het zin als je uh, zo'n wereldreis gaat maken... of als je al die zelfbeelden boeken... Gaat lezen. Is dat zin? Leer je jezelf beter kennen? Oeh, ja, dan kan je, dan kan je, heel, dan kan je heel flauw zeggen: Ja, dat, dat, is, dat is geen filosofische vraag, dus daar heb ik geen mening over. <laughs> maar uh, heeft dat zin? Oh, dat zal voor sommige mensen beslist zin hebben. Maar je voegt verhalen toe, toch? Ja, precies. Je, je, je, je, je bent je, op zoek naar ja, nieuwe ervaringen. Zoekt, je, zoekt, je zoekt ervaringen waar, je, waar ja. je als het ware gewoon weer een nieuwe, uh, een nieuwe uh, lijn in je verhaal mee kunt uh, uh, beginnen. Nieuw hoofdstuk. De, nieuw hoofdstuk. Oh ja. Dus, ja. En, en dat is hè, dus je, je, je creëert als het ware gewoon je eigen breuk. Uh, soms <laughs> gebeurt dat omdat mensen dat inderdaad... Uh, dat is natuurlijk wat, dat is wat de wereldreis uh, volgens mij... Uh, en je bref... voegt ook iets toe aan je verhaal. Heel veel mensen willen graag ja. iemand zijn die, die, be, die bereisd is. Ja. Hè? Iemand die, ja. veel, die veel van de wereld heeft ja. gezien. Dat kan je dan toevoegen aan je identiteit. Nou, Oké, okay. en daar zie, daar zie je natuurlijk ook weer allerlei... Uh, dingen, hè, want, want we willen allemaal uniek zijn. Hè, maar ondertussen, ondertussen maak ik natuurlijk ik mensen ongeveer dezelfde wereldwijs. als ik, als ik ja. hoor, hoor waar iedereen geweest is, altijd precies dezelfde Dezelfde reisgids ja. Dezelfde ze, ja, ja, de de er, je, ze schrijven er min of meer hetzelfde ja. over. Dat vind ik dan ja. zo terug. Ik ja. ja. ja. denk dat het helemaal niet een originele blik is. Ja. Ja. Nou, okay. En daar zitten, als je meer in detail gaat kijken naar, naar hoe zeggen, mensen verhalen over zichzelf construeren, wat dan uniek zelf moet zijn, in relatie tot culturele verwachtingen, dan zijn die verhalen weer helemaal niet zo uniek dat zijn die waarden. Weer helemaal niet zo uniek. Nee, nee die, zijn, die lijken enorm op elkaar. Maar je ervaart het wel als uniek. En me mensen, we willen het in ieder geval wel als uniek ervaren. En veel mensen ervaren natuurlijk de meeste dingen die ze, die ze meemaken ook als uniek. Maar feitelijk valt dat natuurlijk tegen. Maar het idee van een uniek individueel uh, uh, zelf... Hè, dat, is, dat is diep in onze cultuur gebakken. Dat willen we allemaal zijn. Gooi dat niet weg, luisteraar. Het is een prettig, houvast. Dat je een individu bent, toch? Ja. Vinden we dat niet hier aan tafel? Jawel. Het ja. past ook in de tijd, hè? Goed. Nou ja, je, je, je kan er best mee leven dat je jezelf wat wijs maakt. <laughs> okay. Ja, ja goed. Goed. En wat aanrommelt. Nou, dat ja. aanrommelt. Tot zover, Pavlov. Ja. Met dank aan Asje ten Broeke, Jacques Bos en Hans Dorsten. En het boek van Jacques Bos, Het Ongrijpbare Zelf, verschijnt komende week. Ja. Ligt vanaf donderdag in de winkel, geloof ik. Hè? Goed. Luisteraars, als je wilt uh, reageren mailtje naar Radio at NTR. straks langs de lijn, we zeggen altijd wij zijn er volgende week weer, maar dat mogen we niet niet zeggen, want volgende week is er schaatsen in Harmar, wereldkampioenschappen dat doet geen enkele Pavlov al mee maar over twee weken, dan zijn we er weer wel graag tot dan Dag. NTR informatie, educatie en cultuur Europa is in crisis maar er borrelen ideeën